Het weer, het is bewolkt. De temperatuur ligt rond 4 graden. Overdag eerst zon, maar in de loop van de middag wordt het bewolkt en gaat het een beetje regenen. Middagtemperatuur rond 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleefd het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFN. Dit is kerst met ZFN. Met nu nu de nacht.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 let them all slide changing my views this is a far cry from what i know 'Cause all i